Zou ik het toch alleen maar broek hebben gedaan van angst? En waar moest ik dan naartoe? Kom kon moeite met veters vastmaken, alles aan een baantje zoeken. Ik moet wel verbitterd klinken en ook daar zo over praten. Zal ik u eens iets geven?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 Alsof ik op het toneel sta, zoals ik nou in deze stoel zit, met mijn armen over mekaar, hè. Maar ik lig liever op de grond geluidjes tegen mezelf te maken, dan met u te praten. Ja, het is te gek. Ik was me altijd nog een hele tijd om me ochtends aan te kleden. De laatste tijd heb ik de moeite maar niet meer genomen. Je hebt gezien hoe plundrilig ik met mijn ik ben. Maar ik zou het veel prettiger vinden. als iemand op mijn rug zou kloppen. en mij zou voeren met een lepel. Dat is echt waar? Vind ik niet wel gelukkig? Nou, oh. nou, ik wel. Voor mij is dat het afschuwelijkste. Net doen alsof je volwassen bent. Hoe oh, heb je je dat dan eigen gemaakt?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 vreemde voor mij was. Dat is mijn nieuwe vader. En toen? Ze ging op zoek naar het huis van mij. Dat duurde ongeveer drie maanden. Ze waren zo met elkaar in de weer dat ze van mij niet veel notitie namen. Ze spraken nauwelijks met me. En als ik in de kamer was, dan spraken ze ook niet met elkaar. Ik was eigenlijk blij dat ik daar weg kon gaan.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 Een toeval had. speelde hij piano in plaats van een plaat, maar dat vond ik niet allemaal zo fijn. Maar ik zei daar maar nooit iets van, dat ik zijn gezicht kon zien, dat hij ervan genoten Ja. Toen zette die man schilderen. Geen gewoon.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 Ik heb nooit meer geschilderd na mijn vertrek daar. Kijk, buiten dat soort instellingen kan dat nou helemaal niet, hè? Goed. Je We ging er weg? Ja, ik moest wel. Dat was een van de regels. Als je 21 werd, moest je eruit. De meeste gingen voor die tijd weg. Maar ik bleef zo lang als het mogelijk was. Ik kan me de dag van mijn vertrek nog goed herinneren.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 Maar ze hadden het al in één oogopslag bekeken. Te mager. Ten slotte heb ik een baantje in een hotel gevonden, wassen. Chique bedoeling hoor, ik bedoel dan het gastengedeelte natuurlijk. Met rode tapijten, grote kristallen kronen. Streekje speelde daar zomaar de hele dag in de hoek van het grote zaal. De eerste dag liep ik per ongeluk door de hoofdgang naar binnen.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 Die Dingen letten ze niet in die keuken. Ze zouden zelfs de kakkenlakken hebben gebraden als ze die hadden kunnen vangen. Ja. Die chef-kok kreeg mij zover. Hij noemde mij altijd vogelverschrikker. Dat was de grap. Hé, hey, vogelverschrikker, nog goedjes. Hé, hey, vogelverschrikker, nog goedjes aan het schrikken gemaakt. Hé, hey. natte benen.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 Door je neus kon je geen adem halen zonder te kotsen. Toen ik zo'n tien minuten bezig was, werd de ovendeur de opeens dicht gegooid. Buskel had mij opgesloten. Ik kon hem door de ijzeren wanden heen horen lachen. Dat duurde vier uur. Vier uur. Tot na het schaften dus. Vier uur in die stinkende zwarte oven. En daarna moest ik afwassen. Razend. Voor het eerst van mijn leven was ik echt razend. Maar ja, ik, ik wou mijn baantje niet kwijt.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 Een half uur liet hij me eruit. Ik was half bewusteloos, maar ik hoorde hem nog net zeggen. Zo voor hoge verschrikken ben jij de hele dag gezeten. Ik wou je toch de oven laten schoonmaken. Toen begon hij te lachen. En de anderen. De anderen lachten mee omdat ze bang hem waren. Ik nam een taxi naar huis. <laughs> het was slecht met mijn mooi.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 Zijn kleren leken op te lossen en ik zag dat zijn ballen rood opzwollen en daarna wit uitsloegen. De olie liep helemaal langs zijn benen. 25 minuten heeft hij zo zitten schreeuwen. Toen kwam de dokter en gaf hem een spuit. Later hoorde ik dat Puskop negen maanden in het ziekenhuis had geleden, terwijl ze iedere dag stukjes kleding uit zijn vlees hadden gehaald.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 kom kwam bij ons wonen en de armen om mij heen had geslagen. Ja, dat klinkt stom, maar dat dacht ik dan toen ik naar het station terugliep. Had jij dan gewild dat het meisje je moeder zou zijn? Nou. Op. Maar ik kon er niks aan doen, zo voelde ik het mij nou helemaal. Hoe meer ik erover nadacht, hoe meer ik begon te beseffen dat het die tweede keer, toen, heimelijk opgesloten wilde worden. Ik hoopte dat, zonder mij dat van bewust te zijn, begrijpt u? Nee, begrijpt u? Ik wilde gefrustreerd worden. Ik wilde ergens zijn waar ik niet uit zou kunnen.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 ik wil weer terug. Ik wil weer één jaar oud zijn. Maar dat kan niet. Hm? Dat weet ik best. Gesprek met een kastbewoner. Door Ian McHughen. Vertaling Hans Karsenbarg. Kastbewoner. Kees Brussen. Technische realisatie. Weer Gerttenbach. Regie. Harry Broek.